Net Netschut met het NOS-journaal. Op de Rode Zee is opnieuw een vrachtschip aangevallen. Twee mensen aan boord zouden gewond zijn en twee anderen worden vermist. Houthi-rebellen vielen gisteren een ander vrachtschip aan... dat onder Liberiaanse vlag vaart. Dat schip werd urenlang bestookt met granaten en geweervuur. De bemanning kon het schip op tijd verlaten. Het schip is inmiddels gezonken. Israël voerde daarna aanvallen uit op doelen van de Houthis. De eerste in bijna een maand. Het dodental door de overstromingen in de Amerikaanse staat Texas blijft oplopen. Op dit moment zijn 91 doden geteld, meldt het Witte Huis. Reddingsteams zoeken in het rampgebied nog steeds naar overlevenden met boten, helikopters en drones. De overstromingen ontstonden vrijdag toen in korte tijd veel regen viel. Overal liggen bomen op de weg en zijn auto's vernield. President Trump heeft een bezoek aan het rampgebied aangekondigd. De gemeenteraad in Zwolle heeft ingestemd met de komst van een AZC. Eerder vanavond demonstreerden meerdere daartegen. Ook PVV-leider Wilders liet zich zien bij dat protest. Hij was naar eigen zeggen in Zwolle om de demonstranten te steunen... maar het was voor hem ook een kans om campagne te voeren. Vorige week deed hij hetzelfde bij een soortgelijk protest in Helmond. Het AZC in Zwolle komt in een woonwijk. Daar wordt plaatsgemaakt voor 400 asielzoekers. 9 van de 10 partijen in Zwolle stemden daarvoor. Jasper Philipsen heeft bij zijn val in de derde, artiep, derde etappe van de Tour meerdere breuken opgelopen. Volgens zijn ploeg gaat hij zo snel mogelijk naar het ziekenhuis... na het breken van zijn sleutelbeen en mogelijk meerdere ribben. De Belgische sprinter ging gehuld in de groene puntentrui 60 kilometer voor de finish onderuit. Zaterdag won hij nog de eerste etappe. Het weer, vanavond af en toe een bui en vannacht nog meer regen. In het zuidwesten kan het ook gaan onderen met kans op hagel. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen zonwolken en ook weer buien bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In de regio Noord-Holland wordt nog langzaam gereden over de A9... vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Bij knooppunt Velsen gebeurde namelijk een ongeluk. Bergingswerkzaamheden houden daar twee rijstroken dicht. En de vertraging is drie kwartier. Twintig minuten vertraging op de A9... vanuit Alkmaar naar Diemen bij de afrit AMC... Bij knop.complein op taart 10 vanuit naar na meer nog 10 minuten vertraging. En 10 minuten extra op de N522 vanuit Amstelveen naar Belmen. Meer bij ons Oude Kerk aan de Amstel, 2 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Play it loud.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 De allernieuwste metal releases worden u vanavond, want dit is Play it Loud Brand New. The Black Rose is traditionally linked to death, loss, mourning and grief. And new Black roses are also with Goedenavond Mede Metal mijn naam is Marcel van Kuik en jullie luisteren alweer naar de 185ste aflevering van mijn in hardrock en heavy metal gespecialiseerde programma Play It Loud op de maandagavond. Met Play It Loud behandel ik elke week een ander thema.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 met vanavond een overzicht met uitgekomen singles van vorige maand juni... komend van de bekendere namen binnen de internationale metal scene. En een vaste Play luisteraar weet natuurlijk al lang... dat ik elke uitzending een uur stevast begin met de uuropener. vanavond komend van de folkpunkers Dropkick Murphys... die op 3 juni een nieuw album hebben aangekondigd voor The People... dat op 4 juli uitkomt. Inclusief een videoclip voor de politiek geladen lead-single Who'll Stand With Us... De schroeiende punktrack bevat prominente doedelzakken en een overtuigende zang die verkondigt We've been robbed of our freedom. Het is een regelrechte strijdkreet die de recente overtuiging van zanger Ken Casey weerkaatst dat Amerika verwikkeld is in een klassenstrijd. Who'll Stand With Us, de eerste single van het album, is een oproep tot eenheid. Een terugkeer naar de realiteit en een blik op wat en wie ons werkelijk verdeelt. Over de thema's van het album verklaarde Casey, we hebben altijd dezelfde boodschap gehad en zijn niet bang geweest om ons uit te spreken over wat belangrijk voor ons is. Maar nu denk ik aan de toekomst van mijn kinderen en de volgende generatie. Dat kan van alles zijn, van je uitspreken tegen onrecht, tot gewoon de tijd nemen om de mensen om je heen te vertellen hoe belangrijk ze voor je zijn. En de dappere power metal krijgers van War Kings storten zich in de strijd met Kings of Ragnarok, een episch power metal anthem vol vuur, staal en lot. Met hun derde op 4 juni verschenen single van hun aankomende nieuwe album Armageddon, dat op 4 juli 2025 uitkomt via Napalm Records. Het nummer getuigt van de muzikale bekwaamheid en grootsheid van de band, terwijl verhalen over de eindtijd met metalmeesterschappen worden gebracht. Door de herkenbare sonische kracht van War Kings is Kings of Ragnarok net zo vernietigend als de mythologische gebeurtenis die het beschrijft. Terwijl goden en monsters botsen in de laatste oorlog, roepen donderende riffs en heroïsche zangen de krijgers van de storm op om zich te verenigen. Zij aan zij marcheren ze de dag des oordeels tegemoet, onbevreesd en ongenaakbaar. Dit is meer dan zomaar een liedje. Het is een oproep voor het War Kings legioen. Zorg ervoor dat je War Kings niet mist. Die hun epische nieuwe muziek naar Europese podia brengt. Tijdens de co-headline Pirates and Kings tournee in 2026. Met labelgenoten Visions of Atlantis. En Kings of Ragnarok hoor je nu bij Play It Loud. Brand new. Avond. Play it loud op ZFM Stamford. power metal blokje kwam voorbij. Vier jaar na hun nieuwste veelgeprezen studioalbum Rage of War... ...keerde de Belgische combat metal gigant Fire Force terug... ...met hun op 4 juni verschenen gloednieuwe nummer Battle of Armadi. Het daadverende nummer dat alle kenmerken van de band combineert... ...epische, razende heavy power metal... Geïnspireerd door historische gebeurtenissen, oorlog en mythologie bevat ook een videoclip die nu te bekijken is via alle grote streamingplatforms. platforms. The Fire Force zegt, dit nummer gaat over de strijd tussen een regulier leger en tegenstanders die zich als geesten tussen de ruïnes gedragen en zich niet aan de normale regels houden. En over de frustratie en emoties van de betrokken soldaten. En dezelfde dag heeft de legendarische Duitse trash metal band Sodom het nummer Taphophobia als derde single uitgebracht van het nieuwe studioalbum The Arsonist, dat op 27 juni uit is gekomen. Zanger Tom Angel Ripper deelde het volgende. Taphophobia gaat over een abnormale angst om levend begraven te worden, omdat je ten onrechte dood bent verklaard. Drummer Tony Merkel, die ook een uitstekende gitarist is, schreef dit nummer en droeg bij aan de veelzijdigheid van het album. Tempest phobia forsaken mm -hmm. and on the final resting flush We traveled by machine with a no sudden death we'll fight for life Those who said by god are dressed in black I hope I've spared the worst in ill- Gracious death will fade me soon Release me from my greed and fear of death Cannot supply a possible within The breath of a global system was All alone is too much, it's forever rain Deathly phobia The faces of the teeth concealed Into the darkness the day. Tempophobia for me, a temper for me. God forsaken and my greatest battle. Just in front, far below, but close to Daar hoort u alleen hier op ZFM Sandvort. en draaide ik de Zweedse power metalers van Sabaton die op 6 juni een nieuwe videoclip hebben uitgebracht voor een gloednieuwe single Hordes of Khan, dat het vervolg is op hun vorige single Templars die vorige maand uitkwam. Het verhaal achter onze nieuwe single Hordes of Khan was geweldig om diep in te duiken, zegt zanger Joachim Broden. Het nummer bleek veel meer diepgang te hebben dan we hadden verwacht. Genghis Khan was niet zomaar een veroveraar, hij was een complex figuur die een enorme erfenis naliet. Hij bouwde het grootste aan een gesloten rijk in de geschiedenis dat zich uitstrekte tot ver buiten Mongolië en zijn invloed nam alleen maar toe na zijn dood. Eerlijk gezegd hadden we geen passender onderwerp kunnen kiezen voor de nieuwe richting die Sabaton inslaat. Orts of Khan knalt er keihard in en het is niet voor niets heavy. We weten dat onze fans snakken naar heavy muziek en we zijn benieuwd hoe ze hierop reageren. Hopelijk is het een nummer dat ze op repeat zullen zetten. Bassist Per Sunstrom voegde daaraan toe. Joachim wilde een echte heavy metal song schrijven en zoals we hebben gezien bij eerdere releases waarderen veel van onze fans pure fucking heavy metal. Dat is Horts of Khan en als je naar luistert en je ogen sluit kun je je Genghis Khan op zijn paard voorstellen galopperend naar de strijd. Joachim combineerde de muziek en ik schreef de tekst voor dit nummer. Toen ik eraan begon te werken realiseerde ik me dat de melodie behoorlijk ingewikkeld was. Eerlijk gezegd waren het een paar van de moeilijkste teksten die ik ooit heb geschreven. Al met al ben ik erg blij met het resultaat. Vooral omdat Joachim heeft gezegd dat delen van de teksten tot de beste van Sabbathon tot nu toe behoren. En de Californische thrash metal pioniers Dark Angel liet dan ook op 6 juni Circular Fighting Squad horen. De tweede single van hun eerste nieuwe album in 34 jaar. Extinction Level Event dat later dit jaar uitkomt via Reverse Records. Over het feit dat het zo lang heeft geduurd om nieuwe muziek van Dark Angel uit te brengen... ...vertelde Gene aan de David Ellison Show. Ik weet dat dit al zo'n tien jaar beloofd wordt sinds we weer bij elkaar kwamen en shows gaven. Het is een moeizaam proces geweest, maar ik ben erg enthousiast over de plaat. En in navolging op hun eerste single die vorige maand nog hier te horen was... ...draai ik ook dit tweede nieuwe voorproefje van Dark Angels nieuwe album. Circular Firing Squad, dit is... That's... <laughs> Mix van trash, hardcore en traditionele Roma muziek is het Hongaarse Ectomorph sinds hun oprichting in 1994 uitgegroeid tot een prominente kracht in de Europese metal scene. Ectomorph heeft niet alleen de metalgemeenschap veroverd, maar hebben ook legendarische optredens gegeven die opvallen. Hun laatste album, Vivid Black, markeerde een terugkeer naar hun roots in de trash metal terwijl ze tegelijkertijd nieuwe sonische gebieden verkennen. Onder leiding van Soli Farkas laat Ectomorph zien dat hun passie voor muziek onverminderd groot is. Op 6 juni deelde de band na hun vorige singles de titeltrack Heretic en Dear God, hun zojuist gedraaide derde nieuwe single Bitch met de wereld, afkomstig van hun nieuwe album Heretic dus, dat gepland staat voor release op 24 oktober via Bleeding Nose Records. En na de aankondiging van hun 15e studioalbum Borderland brachten de Finse metal-icone Amorphis eveneens op 6 juni de eerste single van hun aanstaande opus uit. Light and Shadow, dat ook kan worden geïnterpreteerd als een metafoor voor de albumtitel in de zin van een tegenspel. Tussen twee partijen die dicht bij elkaar staan, wint de luisteraar meteen met een opbeurende piano-intro verrijkt met een elektronisch klanktapijt. Naarmate het nummer zich ontvouwt, transformeert het in een meeslepend mythisch anthem van zelfontdekking... ...een krachtige herinnering aan waarom Amorphis ongeëvenaard blijft in het creëren van melancholische grootsheid. amorphis gitarist Esa Holopijnen zegt... ...Borderland is het eerste Amorphis-album dat geproduceerd is in samenwerking met de Deense producer Jacob Hansen. Daarvoor hebben we drie fantastische platen gemaakt in de studio van Jens Bogren. Tijdens de planningsfase van het project hadden we sterk het gevoel dat het tijd was om iets nieuws te verkennen... En te kijken wat de samenwerking met een andere producer ons zou brengen. Light and Shadow van Amorphis hoor je nu bij Play It Loud Brand New. De 6 juni was een mooie dag qua releases, want naast eerder gedraaide Dark Angel, Ectomorph, Amorphous en Sabaton kwamen ook de Britse gothic metal pioniers Paradise lost met hun nieuwe single Silence Like the Grave. Het eerste voorproefje van hun lang verwachte 17e album Ascension, dat op 19 september uitkomt via Nuclear Blast Records. Het markeert het eerste album van de band in vijf jaar na het door critici geprezen Obsidian uit 2020. Dat werd geproduceerd door gitarist Gregor McIntosh en gemixt en gemasterd door Lawrence McCrory. Ascension is een bewijs van de lange levensduur en relevantie van Paradise Last gedurende hun meer dan 35 jarige carrière... en omvat hun kenmerkende stijlen Gothic, Death en Doom die fans al die tijd hebben gekoesterd. En voor ik zo eerste uur zo direct ga afsluiten met het laatste nummer heb ik eerst nog de wekelijkse concertagenda voor jullie. Dit doe ik eenmalig in het eerste uur in verband met vakantie en mijn afwezigheid dus. En is er daardoor geen metal nieuws te horen. Waar kunnen de last minute beslissers nog naartoe qua metalconcerten in het land? Dat horen jullie zo van mij. De Play It Loud concertagenda. Meer dan vier decennia aan een legendarische muziek op hun naam is het iconische Pentagram onder leiding van Bobby Liebling het enige overgebleven originele bandlid en oprichter en pionier in de wereld van hard rock en doom metal. Hoewel de band relatief onbekend bleef in de jaren 70 en de jaren 80 en 90, werden gekenmerkt door vele ups en downs, herrees Pentagram in de jaren 2000 als een echte krachtpatser. Ze werden van grote invloed op de zich nog steeds ontwikkelende metal en doom metal scene. Hoewel Bobby liever niet de term doom metal gebruikt om hun muziek te beschrijven. Toch wordt Pentagram in veel opzichten beschouwd als een van de grootste heavy metal bands aller tijden. Met een bezetting sterker dan nooit is Pentagram klaar om hun legende voor te zetten. Verwacht beukende riffs, epische solo's en de klassieke nummers die Pentagram tot een van de belangrijkste metal bands aller tijden hebben gemaakt. Pentagram is op woensdag 9 juli te zien in de 013 in Tilburg. De tickets kosten 4 30,80 euro inclusief servicekosten. De deuren openen die avond om 7 uur en de aanvang is om 8 uur. Is Tilburg te ver reizen voor je om Pentagram Live te zien... dan krijg je donderdag 10 juli een herkansing... want dan staat de Doom Metal Band onder leiding van Bobby Liebling... in de stage 1 van het nabijgelegen paternaat. In Haarlem natuurlijk, met support van Temple Fang... die met hun mind-bending riffs, drie dubbele vocale harmonieën... dubbie baslijnen en de groovende drums... fans van Motor Psycho, Grateful Dead, Hawkwind en Hendrix zullen aanspreken. Temple Fang is extatisch, rockend en diep psychedelisch. Ze brengen het allemaal met liefde... Ze spelen in een eindeloze reeks show van Oslo tot Milaan met festivals als Roadburn, Desertfest in Berlijn, Sonic Blast, Pulp en meer. En nu staan ze in het patronaat als support bij Pentagram. De tickets kosten die avond 34,50 euro. De deuren openen om half acht en de aanvang is om 8 uur. Pitfest, het enige en tofste metal, punk en hardcore festival van boven de rivieren. Twee dagen op een knus en afgelegen festivalterrein in het Drentse Emmen. Maximaal duizend tickets beschikbaar. Pitfest is gevestigd in Emmen in het noordoosten van Nederland. Emmen ligt zeer dicht bij de grens van Duitsland en ligt op minder dan twee uur rijden van Amsterdam. Ongeveer drie uur van België en ongeveer twee uur van het Ruurpotgebied. Pitfest vindt plaats op 10 tot en met 12 juli rond de velden van rugbyclub Emmen. Met bands als Cradle of Filth, Tribulation, Ignite, Benediction, Misery Index, DRI en nog vele andere. De tickets kosten, en een weekendticket kost 110 euro inclusief service kosten. De vrijdagticket is 55 euro inclusief service kosten. De zaterdag ticket is 65 euro inclusief service kosten. De overige informatie over aanvang en de complete line-up vind je op www.pitfestemmen.nl En op zondag 13 juli staan de legendarische Britse symfonische gothic en black metal meesters Cradle of Filth in de muziekgieterij in Maastricht met support van de Braziliaanse Trash metal band Nervosa. De tickets gaan hard, dus wacht niet te lang als ze inmiddels niet zijn uitverkocht, maar kosten in de voorverkoop 30 euro en aan de kassa 32,50 euro. De zaal opent om half zeven en de aanvang is om half acht. In een van de minst verwachte uithoeken van de Verenigde Staten smult een vurige kern van pure stoner rock en roll in Ohio. Hier oogst niemand minder dan de duivel zijn zaad. En sindsdien heeft Cincinnati haar eigen, eigen hoge priesters van helse rifts. We hebben het over niemand minder dan Valley of the Sun. Dit drietaal is de voet aanhanger van de psychedelische kerk der rock en roll. Soundville in Rotterdam wordt deze dag omgedoopt tot heiligdom van smeuïge rock en roll en meeslepende stonerparels. De support komt. Van Earth Tank, de tickets kosten 14 euro. Check de actuele aanvangstijden op en dat was de concertagenda weer voor deze week. Volgende week houd ik jullie uiteraard weer op de hoogte van het laatste nieuws in het eerste uur. Maar nu gaan we door naar het afsluitende nummer dit eerste uur van deze brand new juni-special. Komende van de Canadese rockfakkeldragers Denko Jones. Die met hun gloednieuwe single Everyday is Saturday Night bewijzen dat het feest nooit hoeft te eindigen. Dit nummer is de tweede daverende single van een aankomende album dat in november uitkomt via Perception. Met Everyday is Saturday Night levert Denko Jones een energieke feest. Klare en demaf, die je week een nieuwe draai geeft, je 9 tot 5 sleur doet vergeten en je van saaie maandagen en vrijdagen en elke dag een non-stop zaterdagavondfeest laat maken waar je maar niet genoeg van wilt hebben. Het is een strijdkreet om luid te leven en harder te liefhebben. Frontman Denko Jones zegt het kort en bondig. Every day is Saturday night. Bewijst dat we goed op dreef zijn als het op anthems aankomt. Met iets meer dan drie minuten pure rock-extase is de single een sonische rebellie. Voor iedereen die ooit wenste dat het weekend eeuwig zou duren. En met dit nummer op repeat zou dat zomaar kunnen. En tot zo in het tweede uur met meer nieuw gloednieuwe tracks uitgebracht in juni van de grotere namen in de internationale metal scene. Blijf luisteren. This is the level that I'm It's what happens when you talk, talk, talk right? You must believe it to be it, and you will, you will But Don't let anyone boss you around You know what you got, now you're sitting on top And that's the way it should be If you want it, you take it Don't be intimidated Cause nobody here knows that you're so completed. welcome to stay home oh, and regret it i don't got time for complaining what i need is to maintain I got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 De allernieuwste metal releases worden hier vanavond, want dit is Play It Loud brand nieuw. De saints are coming and the liquids are cold. The chamber will light up. The noise is at the top. Imagine. Dit is ZFM.